Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Iets minder mensen kregen de afgelopen dag een positieve coronatest. Het waren er een dikke 5200, 182 minder dan gisteren. In de ziekenhuizen neemt het aantal patiënten elke week iets af... maar rustig is het er nog lang niet... En er moeten nog steeds patiënten verplaatst worden. Dat betekent dat we onveranderd nog steeds regio's zijn... die gewoon iedere dag behoefte hebben aan uitplaatsen. Ja. Uh, en andere regio's die gelukkig blijvend iedere dag weer bereid zijn... om te helpen en patiënten te ontvangen. Ja. Voor nu geen grote reden tot zorg. Uh -huh. Alleen voor uh, de komende periode wil we echt heel graag... dat die ziekenhuisbezetting en covid verder naar beneden gaat. De afgelopen dagen kwamen er zelfs iets meer mensen in het ziekenhuis te liggen. Maar dat is volgens de patiëntencoördinator nog geen reden tot paniek. Een docent van een middelbare school in Leiden zit voorlopig thuis. En dat heeft te maken met een opdracht in zijn les. Hij vroeg leerlingen een artikel te schrijven met vragen als waarom zijn er zoveel moslimterroristen en hoe komt het dat er aanslagen worden gepleegd uit naam van de islam. Dat kan niet vinden ouders, leerlingen en ook de school zelf. De leraar is op Instagram ook bedreigd en voor de zekerheid heeft de school het gebouw extra beveiligd. Een Duitse arts is opgepakt omdat hij twee coronapatiënten zou hebben gedood. Een van hen was een Nederlander. De Twee patiënten lagen in kritieke toestand in het ziekenhuis en de arts zou de mannen medicijnen hebben gegeven waardoor ze overleden. Hij zou ze willen beschermen tegen verder lijden. Douw Bob kan een dikke boete betalen vanwege een optreden deze zomer op ter schelling. De zanger gaf daar een klein optreden, maar de gemeente had hem van tevoren gevraagd het niet te doen uit angst dat het uit de hand zou lopen. Toch pakte hij zijn gitaar erbij en moest een boa ingrijpen. Deze vraag is al een stappen met de. Ik ga dat even en we spreken met u weer. als u een boete krijgt, stuur een tikkie. Ja, fans riepen nog dat Douwe Bob een tikkie moest sturen als hij een boete kreeg. Nou, Dat kan hij nu gaan doen, want de zanger krijgt een boete van 1000 euro. Het weer, flink wat zon. Het wordt een graad of 10. Morgen is het op wat meer plekken bewolkt. Het wordt dan 9 tot 11 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Dat in 30 jaar en daar zijn we natuurlijk apen trots op. En dat laten we ons niet uh, zwart maken door andere clubs, uh, Albert <lacht> Jan. Ik vond het wel een mooie cartoon van Hans Verpelt in de Zandvoortse Courant. Uh, hij was goed, ja. Hij was goed, ja. Haarlem 105 met een kwast over CFM. Uh, dat laten wij niet gebeuren. Het is uh, even na drie uur, welkom terug. Zandvoort op zaterdag met uh, C.C. Penniston en Finally. Hoe kwam ik nou op dat verhaal? Oh ja, omdat we 30 jaar uh, bestaan. Ja. 30 jaar de Zandvoortse Radio. En deze plaat is uh, uit de beginperiode die ik uh, juist draaide. Dus van waar? Wat gaan we in dit uur allemaal doen? Tweede uur, Zandvoort op zaterdag. Over een tweetal platen krijgen we het eerste deel van het interview... wat Jaap Koper had tijdens het programma Zandvoortse Zaken met Zwerver. Zwerger. Inzaken het boek Zandvoort Moorden. We zetten het, we zenden dat interview in twee delen uit het, Gezellig. het eerste half uur... van het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. We hebben een kleine evenementenagenda rond de klok van half vier. En verder hebben we nog wat Zandvoorts nieuws in het kort... Waaronder uh, dat de, de Zandvoort uh, goed voorbereid is voor het, uh, het vorstseizoen. En uh, we hebben natuurlijk ook nog een bericht over... Uh, dat de handhavers uh, uh, van Zandvoort uitgerust gaan worden met een wapenstok. Ja, had je gezien dat uh, Spaneland een nieuwe struiwagen heeft? Ja, ja, die heb ik gezien. Uh, <laughs> ja. stond op de app, hè? Ja, ja klopt. Nee, dus, mocht u die app nog niet hebben, download hem even. Dan kan u die cartoon ook even uh, bekijken. Goed, ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En ook goede muziek. Hier is Martika. Ja. De single van Martika in de Toy Soldier. Zo dadelijk weer meer nieuws. Ik ben heel erg benieuwd. Onder meer het strooien van de gemeente. En andere nieuwtjes. Je hoort het zo dadelijk bij Santorin op zaterdag. Maar eerst de sound of music van Dayton. Een klassieker uit de jaren 80 van Dayton en The Sound of Music. En in die tijd maakten ze allemaal van die uh, lekkere lange 12 inches uh, op uh, vinyl. Deze duurt er maar liefst uh, 7 minuten 50, dus dan ben je wel even onderweg, uh, Albert Jan. Maar uh, van de week had uh, onze collega Jaap Koper had een uh, gesprek uh, met een, uh, een uh, meneer uit Zandvoort die een uh, boek heeft uitgebracht, maar jij uh, weet daar waarschijnlijk uh, meer over ja, te vertellen. Dat is uh, mensen Zwerver. En uh, het boek luistert naar de titel Zandvoort Moorden. En ja uh, parallellen met de huidige... Uh, iedere vorm van uh, overeenkomsten met uh, namen uh, die nu uh, actueel zijn in Zandvoort... is uh, niet op waarheid berust, hè? Nee, niet altijd in ieder geval. <laughs> dus, uh... Goed, uh, zoals, zoals gezegd, Jaap Koper sprak tijdens het programma... Zandvoortse Zaken van de Week met Winsen over dat boek. En uh, u krijgt nu deel 1 van het interview te horen.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 Ja, tot, tot mijn 35e heb ik in Zandvoort gewoond. Ja. Waar woon je nu? Um, de, de laatste een paar jaren was ik werkzaam in Lichtenstein. Daar ben ik nu uh, deze maand mee gestopt. Ja. Ik ben uh, in ik, ik zwerversland. Een zwerversland. Dus doet je nou wel ja. mooie heren aan. Ja. ja. ja. ja. ja. Dus uh, we, ga, we zijn op zoek naar woonruimte. En dat zal uh, wellicht kom ik terug in Zandvoort. Oh, dus dat, uh, ja. dat is, dat is dat wel weer fijn om te horen in ieder ja, geval. Ja. En je hebt iets met... Uh, ja, je, je bent hier groot geworden. Dus, uh, dus ja. je kent het dorp... Uh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 ja, dat. dat, ja, dus, dat, dat uh, dus ze hadden mij ook gevraagd: van, vertel eens wat over René. En zo mm. kon ik ook in de uitzending komen. Want het ja. was natuurlijk een paar jaar voordat hij, zeg maar, ontspoorde. En, dat, dat, dat, mm. We waren ook inderdaad vroeger wel een beetje stout toen. <lacht> Ja, ja. Uh, Ben je ook muzikaal uh, een beetje geïntercijf? Ja, ik heb uh, blokfluitles gehad. Dat was mm. verplicht in die tijd. Mm. Um, en, uh, ik zat op de katholieke muziekschool hier nog. Bij de grote kerk. Mm. En uh, de, de, de, la, ik, ik kon uh, eigenlijk niet uh, mijn vingers op alle gaatjes krijgen. Dus dat, mm. dat, dat lukte gewoon helemaal niet. Daar heb ik het maar bij gelaten. Ja. Oké, okay, dan het boek. Want ja, het boek De Zandwoordmoorden. Uh, want dat heeft iets ook te maken met je verleden uh, als croupier, geloof ik, toch? Nou, ik heb, ik heb, ik heb heel lang uh, bij Casino Zandwoord gewerkt. Ja. Uh, ik, als je zo'n boek schrijft, ik, laat ik zo, om te beginnen, mijn moeder, zei, uh, mijn moeder had in de gaten dat ik best wel leuk schreef. Ja. Uh, want ik schreef mijn moeder wel brieven vroeger. Ja. En die zei, je schrijft zo leuk. En dat had ze meerdere keren. gezegd. En dat blijft hangen, weet je wel. Mm. Van, en toen, nou, toen, ik heb eigenlijk heel druk gehad met mijn werk en zo. De laatste jaren in het buitenland gewerkt natuurlijk. Um, en um, dus uh, op een gegeven moment in 2018 kreeg ik uh, tijd om te schrijven. Mm. En, omdat ik natuurlijk best wel... Uh, een, ik heb divers leven gehad. Verschillende plekken gewoond in Europa. Mm -hmm. uh, verschillende plekken gewerkt. Ik heb ook lesgegeven, consulting gedaan. Ik heb ook lesgegeven in Marokko, in, in, in, in Litouwen, in België. Ik ben overal wel geweest. Dus je krijgt wel zo'n soort, soort, weet je wel... Mm. Uh, dus ik had best wel veel uh, bagage om uh, mijn fantasie uit de put te putten, zeg maar. Dus uh, dat boek uh, is in 2018 tot stand gekomen. In mm -hmm. Zwitserland heb ik dat geschreven. En uh, er, kwam, ja, er kwam eigenlijk Casino... Uh, de... Drugs, seks. Uh, Alles uh, uh, kwam erin voor. Uh, moord, ja. lust. zag uh, ja. dus, je al lang met dat verhaal in je hoofd van ik moet er iets mee of niet? Nee, helemaal niet. Want nee. Ik, ik, ik wist helemaal niet of dat ik kon schrijven, dus uh, ik, ik ben gaan schrijven. Schreef eigenlijk, eigenlijk was best wel makkelijk. Hè. De, kwam, de woorden kwamen eigenlijk best wel makkelijk uit, uit mijn vingers. Ja.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 Ja, Miezen Zwerver was te gast bij Jaap Koper in Zandvoortse Zaken. En dit was deel 1 van het interview. En zo dadelijk uiteraard ook nog deel 2. Gaan we luisteren naar het verhaal achter Minze. en achter zijn nieuwe boek. Inderdaad, de Morden. Maar eerst Yazoo, hier is Only You. Tezamen uiteraard met Alison Moye. From the window above It's like a story of love Gauwouw bij Zandvoort op zaterdag. Je de en only you. Ja, dat rijmt ook nog. We gaan door met het interview wat Jaap Koper op 18 november had... in zijn uitzending van zijn programma Zandvoortse Zaken, Albert-Jan. Ja, en dat wel met Mensen Zwerver over het boek. wat hij, bedoel, Mensen Zwerver natuurlijk bekende, bekende Zandvoorten opgegroeid. In Zandvoort, zoon van ja, huisarts Zwerver. Uh, over het boek uh, de Zandvoortmoorden. Gaat dat ook echt over het dorp? Het gaat, ja, de, laten we zo zeggen, de hoofdpersoon is David. Uh, de burgemeester, en die is in het boek zoon van de oud-burgemeester van Zandvoort. Ja. En hij is wethouder te Haarlem. Dat is de hoofdpersoon. Het lijkt, het lijkt uh, zomaar uh, dat het David Molenburg zelf zou Precies. kunnen zijn. Maar uh, het is het dus niet. Het he? is het niet, want nee. hij was toen nog onbekend in zijn antwoord. Ik heb hem ja. ook net het, de anekdote <laughs> verteld. Ik heb hem het boek aangeboden. Ja, hoe reageerde hij er eigenlijk op? Ja, ik vind het prachtig. Uh, ja, dat is ja, mooi. Ja. ja, natuurlijk is, het mooi. Ja. is toch mooi. Is dat leuk? Ja. En. Uh, ja. ja, terug even naar het uh, verhaal. David. Ja, nou, goed. Ja. Die. die, die, uh, die uh, uh, Um, er staan wel herkenbare dingen in van Zandvoort. Mm. Uh, gewoon plekken, weet je wel. Ja. Uh, ja, er zijn wel dingetjes dat je denkt, her, ja, wat leuk is. Uh, hè. Mm. Dat, dat, dat zie je wel terug, ja, ja. Dat, absoluut. Ja. Ik, denk, ik denk dat het voor heel veel... Het is, kijk, uh, het is niet een literair hoogstaand verhaal. Het, nee. Ik bedoel, ik begin maar net. Ja.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 Ja, god. Uh, ja. Uh, of een val ik hier weer bij, denk ik. Ja, ja. Ja, ja. Van. Hoe heet dat nou, die hele serie heb ik gekeken. Wacht, ik kom even niet op de naam. Uh, Stieg Larsson. Nee, uh, de uh, ja, Millennium. Ja, ja de ik, Millennium. Die, die Zweedse heb ik gelezen, Stiek Larsson. Ja. Ja. Uh, uh, je hebt er, je hebt in Scandinavië heb je, je Jonesbeuk van uh, Harry Hole, die heb je ook nog. Ja, en vroeger had je een maar... uh, Wallo. Wallow. Uh, ja, uh, mee. Uh, Hoe uh, uh, heet ze ook weer? Wallow. Wallow en Ja, precies. Maar ook uh, van uh, Da Vinci Code, weet ja, je wel? Uh, ja, ja. ja, dat is uh, uh, Dan, Dan, Dan, Dan, Dan Brown. Dan, Dan Brown. Brown serie heb ik ook wel gelezen. Dus uh, ja, vind, ik vind, vind dat. Vind, dat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 Zwitserland komt erin voor Italië. Heeft het ook dat nog iets uh, waarin jij zelf daar uh, verwantschappen met uh, de hoofdpersoon hebt? Of is dat hij er toch echt helemaal los van? Heb je ja, hem gewoon zelf maar bedacht? Ja, weet je, ja. er zit niet een autobiografisch tintje aan. Ik, nee. ik, heb, het, ik heb het echt wel losgelaten. En, uh, ja. ik, heb, ik, heb gewoon, ik, ik kon gewoon heel goed vanuit de fictief, uh, fictief kon ik schrijven. Ja.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 in zo'n zo traject, zeg maar. Eh, die waren enthousiast. Die zeiden, nou, ik kon het niet wegleggen. Dus dat... Dat, dat is dan een goed, goed teken. positief, ja. ik, ik wilde doorlezen. Volgens mij is dat het belangrijkste van alles. Eigenlijk. Ja, logisch. Dus, ja, dat ja. je het niet weglegt. Dus uh, ik, ja, ik ben wel nieuwsgierig. Het ligt nu bij de Bruna. Um, ah, ja, we hebben de kruidnoten gisteren... Al van hem gekregen, we gegeten. Ja. ja, ja, ja, goed. Het ligt bij de Bruna. Oh, ja, ja. En uh, het ligt nu ook uh, bij uh, de Vries in Haarlem. Mm -hmm. uh, Daar ligt het uh, ook. Mm -hmm. uh, en het komt, er komt ook een stuk in het Haarlem Dagblad ah. artikel. En er komt dus de Zandvoortse uh, Nieuwsblad, Courant, komt een artikel volgende week. Ah, ja. Dus, uh, ja, de, ja, dat is het, hè? Ja, uh, misschien ja, nog één, één, één boekhandeltje nog uh, af. Uh, in uh, Heemstede zit er nog eentje, boekhandel Blokker. Zou uh, bij Arno Koek ook eventjes... Uh, okay, zou dat, dat, dat zou ik ook nog even doen. Want, okay, is een goeie, ja. Arno uh, heeft nog wat eens uh, regelmatig uh, bij de door aangeschoven... om uh, het boek van de maand aan te prijzen. Dus ja? wellicht... Ja, Welke boekwinkel is dat? Boekhandel Blokker. Blokker zit, denk ik, op de binnenweg. Blokker. Moet je, moet je maar even... Blokker. Ja, boekhandel Blokker. Oké. Okay. Goed. Dat, ik een dat is een goede, tip. krijg ze ja, dus, uh, gratis voor niks voor mij uh, nee, vandaag. Dank je wel. Ja. ja. ja. ja ik, uh, ik, ik dank voor, voor, voor je, ja. uitleg over, over je boek. Ja, en, uh, en ik, ik, ik, ik ga hem lezen. Dus, uh, ja. dus dat sowieso. Want ik ben ook wel een uh, liefhebber van het spannende verhaal. Dus. Oh, nou is mooi. Goed. Dankjewel. Dat gaat zeker. Wat zei? Wat zei je? Oh sorry. Nee niks. Nee, oh maar, nee. Ik kom. denk jij zegt wat of helemaal niet. Heel goed. Nee. De Zandvoortmoorden, een uh, mooi boek uh, inderdaad om uh, zeg maar de, de feestdagen door te komen. Hè, zullen we maar zeggen, een beetje liguber, maar goed. Nee, uh, minst uh, zwerver, die heeft een uh, mooi uh, boek gemaakt en uh, die is dus verkrijgbaar in de diverse boekhandels. En over uh, de Zandvoortmoorden gesproken, moest ik meteen even aan deze plaat denken. Murder on the Dancefloor.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 We Misser Zwerver, het gast bij Goedemorgen Zandvoorts. Ook daar spraken ze over zijn nieuwe boek, de Zandvoortmoorden. En dat deed inderdaad onze collega Jaap Koper afgelopen week ook in Zandvoortse zaken. Dat interview hoorde je ze juist bij Zandvoort op zaterdag. In daarachteraan Murder on the Dancefloor. En we blijven nog even in de moorden hoor. Hier is The Night You Murdered Love. It's cold outside, The night, love time. On the night you murdered love It's cold outside The night love dies On the night you murdered love From an early Uh, is dit ook wel een uh, blokje voor uh, mijn collega Albert-Jan Vos? Ja, niet dat hij uh, zo'n uh, grote strafblad heeft. Maar uh, ja, je kijkt natuurlijk wel naar al die uh, moordseries en uh, films op uh, Netflix, hè? Ja, ik bedoel... Uh, ja, ja, ja, ja. Ik daar ben je fan van, toch? Ik ben de studeerkamer niet uit de slaan. Nee, nee. <laughs> dan, hoor, dan hoor ik weer van, een, van... Ik heb er weer eentje gevonden, hoor. Uh, ja. Die en die moet je een keertje bekijken. Dus, ik ben uh, uh, nu even voor mensen die ook op Netflix zitten. Ik ben nu bezig met de deel 2 van... Uh, uh, El Rey de la Sud... Dus dat gaat over een, een vrouwelijke dame. Ja, dat dacht ik al. Dat maar de is de tweede serie nu vanuit. Dus we uh, moeten op tijd weg uh, vijf uur hoor, want dan ga ik weer verder. <laughs> ga je meteen door ook. <laughs> Oké, okay. okay, nou we gaan het uh, hebben over uh, evenementen. Ja, uh, Door uh, corona gaan natuurlijk heel veel evenementen niet door. Maar toch uh, zijn er wel uh, activiteiten rondom evenementen. Ja, we hebben er even twee die, uh, die, wij, uh, die uw aandacht verdienen. Allereerst natuurlijk, uh, velen van u weten dat inmiddels de, de nieuwjaarsduik is voor het dit jaar niet doorgaat. Uh, maar ze hebben wel, uh, door deze crisis kan er helaas uiteraard geen duik plaatsvinden. Maar om toch nog wat leuks te organiseren... zullen de dappere duikers worden geëerd met een fototoonstelling op de boulevard. De organisatoren van de nieuwjaarsduik vragen daarom aan iedereen... om een kijkje te nemen uh, uh, naar de foto's die je de afgelopen jaren wellicht gemaakt hebt... Heb je nou leuke foto's of wil je die eventueel zien hangen op de boulevard? Mail ze dan tot en met 23 november naar... Zandvoortnieuwjaarsduikapenstaatje gmail.com Zandvoortnieuwjaarsduikapenstaatje gmail.com Of kijk uh, uh, op de nieuwjaarsduikzandvoort.nl voor meer informatie. Afgelopen donderdag om uh, 5 uur s middags... opende wethouder van Haften het Plastic Kingdom... een statement tegen het uh, roekeloos gebruik van plastic... Het kasteel van 2,5 meter hoog staat voor het museum op het Gasthuisplein in Zandvoort... en is opgebouwd uit plastic zonder recyclecode. Recycle plastic Kingdom is tot eind januari te bezichten op het Gasthuisplein van het Zandvoortsmuseum. Alle stukjes zijn door de Jutters van Juttersgeluk de afgelopen jaren van het strand geraapt. Samen met kunstenaar Ab van Ezenbrink maakten zij dit verlichte interactieve object. In Plastic Kingdom zijn honderden gevonden zandvormpjes verwerkt. Het is een contrastrijk onderdeel binnen de zandsculptuurroute... die op een schone, klimaatneutrale manier tot stand is gebracht. Daarbij is er sprake van hergebruik van sculptuurzand... dat standaard is voorzien van een schoon grondverklaring. En binnen de muren van het verlichte kasteel wordt duidelijk hoe schadelijk plastic is... voor het milieu en waarom recyclen zo moeilijk is. Het door Jutta's geluk ontwikkelde circulaire zeeppakketje laat zien dat het wel kan... Het zeepakketje is gemaakt op het strand gevonden, van op het strand gevonden plastic. En stimuleert mee te doen aan de campagne Our Way to a Cleaner Zandvoort. Voor de openingen waren onze collega's van NH de, op bezoek. Bij, bij de opbouw van het plastic kasteel. En spraken daaruit een beraad met de deelnemers. Voorkant, de pui, zeg maar. Hier is de poort eruit. In de tuin van het Zandvoortsmuseum wordt hard gewerkt aan een groot kunstwerk, namelijk een kasteel van plastic. Het materiaal hiervoor is door stichting Juttersgeluk in de afgelopen jaren van het strand geraapt. Wat wij tegenkomen op het strand is eigenlijk samen te vatten in de term onze consumptiemaatschappij. Dat komen we tegen op het strand. Dus allerlei restanten van verpakkingen, van materialen die de mensen gebruiken. Sinds de corona-uitbraak ziet Juttersgeluk dat meer mensen helpen met rapen. Maar wordt er ook veel meer wegwerpplastic aangetroffen op het strand. Het grappige is dat mensen natuurlijk met takeaway producten gaan lopen, take-away koffietje of iets te eten en uh, de mondkapjes natuurlijk. Dus ja, dat wat mensen consumeren, dat vinden we dus terug op het strand. En uh, ja, dat is wel een beetje jammer. Jutters Geluk wil met het creëren van een kasteel van strandspeelgoed een stukje bewustwording creëren. Het gaat er om, om uh, toch ook een stuk verwondering, uh, een stuk uh, uh, besef van jezje, ligt dat allemaal, hebben jullie dat allemaal van het strand gehaald? Vrijwilligers en kunstenaar Ab Ezenbrink werken keihard om het kasteel in elkaar te zetten. Want wat zijn jullie hiermee bezig met deze pilaren, wat gaat daar gebeuren? Nou, deze pilaren die worden gevuld met uh, plastic en dan komt er een, uh, het wordt ook een soort van, uh, muren van plastic. Ja, ik vind het heel erg mooi. Ik vind het heel erg fijn dat iedereen mee ging helpen. En uh, ja, daar ben ik heel erg trots op. Jutters Geluk heeft gekozen voor een kasteel. Omdat er in Zandvoort ook zandsculpturen staan. De link met strandvormpjes en zandkastelen maken is natuurlijk snel gelegd. En wij wilden daar gewoon echt een mooie contrast tussen zetten. Een zandkasteel, een groot kasteel van plastic. En uh, ja, een kwinkslag met, ja, we zijn met de grote plastic wereld uh, we aan het schapen. En willen we dat? Thank you. only yesterday was the time Stay. Vandaag was de opening van het Plastic Kasteel op het Gasthuisplein voor het Sanfors Museum. En mocht je het kasteel nog niet gezien hebben, nou het begint al een beetje schemerig te worden nu. Moet je echt even langslopen daar bij het Gasthuisplein, want het ziet er prachtig uit. Prachtig verlicht. En het blijft nog even staan tot januari. Dus je hebt nog uh, gelegenheid genoeg om ervan te genieten. Hier is de nieuwe single van uh, John Ledsent. Tezamen met uh, Faucia en Minefields. Now this might be a mistake. That I'm calling you the slate. But these dreams I have of you when you're in love.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 De nieuwe single van uh, Joe Legend, die heet uh, Mine Fields. Gaat goed, Albert-Jan of niet? Met mij wel, ja. Ja? Oké, okay. <laughs> hou je toch even Nog hoor. wel, nog wel. Mooi, hè? want anders pakken we de wapenstok. en <laughs> Dan ben je gewoon de peanuts. Ik denk ik dus, uh, maak het bruggetje wat makkelijker ja, voor. Ja, nee, dankjewel daarvoor. <laughs> want uh, zandvoorts en handhavers worden namelijk uitgerust met een korte wapenstok. Zandvoort is aangewezen als een van de tien gemeenten die vanaf januari meedoen aan een proef om buitengewone opsporingsambtenaren, de zogenaamde BOA's, uit te rusten met een korte wapenstok. Deze proef zal na een jaar worden geëvalueerd wanneer de uitkomsten van die evaluatie zullen worden meegenomen in de ontwikkeling van een nieuwe wet en regelgeving over bewapening en uitrusting van de BOA's. Voordat zij met de korte wapenstok op straat opgaan, zullen de BOA's een speciale opleiding en training krijgen. Zandvoort wordt echter bediend vanuit een groot pool van Haarlemse boa's. Omdat Haarlem niet meedoet aan het experiment... ligt het voor de hand dat die pool wordt verkleind... zodat niet alle ha Haarlemse boa's de cursus hoeven te volgen. De meningen over de pilot zijn verdeeld. Zo bestaat de vrees dat het gebruik van de korte wapenstok... in dreigende situaties juist escalerend kan zal werken. Burgemeester David Molenburg ziet het anders en is een voorstander van de proef. Ik verwacht veel van de preventieve werking die ervan uit zal gaan... Afgelopen zomer hebben we gezien dat BOA's in onder meer IJmuiden in de problemen kwamen... en dat achteraf werd geconcludeerd dat met de afschrikwekkende werking van een wapenstok... een hoop narigheid voorkomen had kunnen worden. Die korte wapenstok is natuurlijk in eerste instantie bedoeld om niet te gebruiken... maar kan een uitkomst bieden om bijvoorbeeld de tijd voordat de politie arriveert te overbruggen. Dit wordt vervolgd. Ja, ik ben heel benieuwd inderdaad hoe dat verder gaat. Iets bij je hebben wat je niet mag gebruiken of niet gebruikt wordt... Een beetje, ja, beetje zeg maar, om de afstand te houden zeg maar, tot uh, de handhavers. Deuntje van S-Club7 en You're My Number One. Zodra ik het uh, derde uur met uh, onder meer uh, SOS Live, het uh, gedicht van de dag. De dieren van de week of het dier van de week. En nog veel en veel meer. Ik hoop dat je er zometeen weer bij bent na vieren bij de Zalvoorts Radio. Graag tot zo.